Jelle Visser met het NOS-journaal. De Russische oud-president Medvedev zegt dat Rusland niet van plan is... de militaire actie in Oekraïne te stoppen, ondanks de sancties vanuit het Westen. De operatie om de Donbass-regio te beschermen wordt volledig uitgevoerd... totdat alle resultaten zijn bereikt, schrijft hij op sociale media. Medvedev, een trouwe bondgenoot van president Poetin... is tegenwoordig vicevoorzitter van de invloedrijke Russische Nationale Veiligheidsraad. Russische troepen zijn geland in de buurt van de westelijke Oekraïnse stad Lviv. Volgens de burgemeester van die stad hebben Russische helikopters vanochtend zo'n 60 parachutisten gedropt ten noordoosten van Lviv. Maar zijn ze tegengehouden door Oekraïnse troepen. Volgens de burgemeester is de situatie onder controle. Ook Italië is nu voorstander van het uitsluiten van Rusland van het internationaal betalingssysteem SWIFT. Dat bevestigt de partij van premier Draghi. Daarmee neemt het verzet tegen deze ingrijpende maatregel af. Ook Nederland steunt de sanctie, maar vanuit Hongarije, Duitsland en Italië kwamen de afgelopen dagen nog bezwaren. Als Rusland van SWIFT wordt afgesloten, worden internationale transacties met Rusland erg omslachtig. En sinds de Russische invasie zijn zo'n 100.000 mensen van Oekraïne naar Polen gegaan. Dat heeft de Poolse onderminister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bij de grensovergangen staan lange, lange rijen. En dan ander nieuws. Acteur Hugo Metzers heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond op de acteursopleiding FAM schrijft de Volkskrant. In de krant zeggen tientallen oud-studenten dat Metsers als docent over de schreef ging bij het door hem bedachte vak functioneel naakt. Zo probeerde hij studenten te zoenen en was hij handtastelijk. Ook zou hij relaties hebben gehad met jonge studenters. De acteur ontkent de meeste beschuldigingen. De acteursopleiding FAM is door Metsers zelf opgericht. En dan het weer. Volop zon vandaag. Het blijft vanmiddag droog. De temperatuur loopt op naar maximaal 8 graden. Ook morgen wordt het een zonnige dag en wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N200 Amsterdam Haarlem staat bij Zwanenburg 2 kilometer file... en de vertraging is bijna drie kwartier. We zijn daar bezig met het bergen van auto's na een ongeluk. De weg is daardoor dicht...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 Only one. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day too. Again. Hey little sister Who is it you're with? Hey little sister What's your vice issue Hey little sister Shotgun Oh yeah Hey little sister Who's your superman Hey little sister Shotgun It's a nice day too Start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding It's a nice day to start again wow. There is nothing fair in this world There is nothing safe in this world There's nothing pure in this world And there's nothing pure in this world Look for something left in this world Welkom, dit is de Zandvoort-podcast voor Zandvoort Kiest, de site voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort. En we spreken met alle lijsttrekkers en vandaag spreken we met Sven Drommel van de VVD. Welkom Sven. Yes, leuk dat ik hier uh, mag zijn. Ja, je hebt me, me al geïntroduceerd. Uh, ik ben dus Sven Drommel van uh, de Zandvoortse VVD. En uh, ja, deze verkiezingen mag ik uh, ja, de kar gaan trekken. En daar heb ik ook onwijs uh, veel zin in. Goed zo, en uh, vertel eens wat meer over jezelf. Wie is Sven Drommel? Ja, als ik iets over mezelf uh, mag vertellen. Uh, um, ja, ik ben dus uh, Sven Drommel, ik ben uh, 27 jaar en uh, ik woon zo, oh ja, zo goed als uh, mijn hele leven al in, uh, in Zandvoort. Ik ben hier ook uh, ja, geboren, uh, heb hier heel lang uh, gewerkt op uh, de viskarren van mijn ouders. Dat doe ik eigenlijk uh, nog steeds. Hobbymatig zeg ik dan altijd uh, gekscherend. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen tijdens uh, de Formule 1. Dat was uh, ja, ongelooflijk druk. En ook uh, ja, op de viscar. En juist als het uh, zo druk is, veel reuring uh, in de zaak. Ja, dan vind ik het onwijs leuk uh, om bij te springen. Dus dat doe ik dan ook uh, met alle liefde. Dan krijg je lekker energie van. Daar krijg ik zeker energie van. Ja, van, veel, van veel doen krijg ik uh, energie. En uh, op het moment, ja, op een uh, regenachtige dag, dan hoef je mij niet op de viscar uh, te zetten. Want daar word ik uh, ja, niet, niet heel blij ja, van in ja, ieder geval. ja kak je helemaal in. Dan kak ik helemaal in. Ja, ja. Dat uh, kun je ja. wel stellen. Ja. En uh, nou, ja, je ziet er verder ook sportief uit. We kregen natuurlijk ook de uh, folders van de VVD heb ik ook gezien. Uh, een sportieve uitdaging. Uh, doe je ook aan sport? Ja. Wat doe je dan? Ik, uh, ik doe zeker uh, aan sport. Ik heb, uh, ja, vanaf jongs af aan heb ik uh, voornamelijk heel veel uh, gehockeyd. En eigenlijk de laatste tijd ben ik voornamelijk bezig ook met, uh, met uh, hardlopen. Ik heb ook uh, ja, ooit een keer, had ik in mijn hoofd gehaald. Ik wil heel graag een marathon rennen. Dus ik had me gekeken welke marathon is uh, zo snel mogelijk. Nou, dat was dan specifiek de uh, marathon van Rotterdam. Dus die heb ik inmiddels ja, die heb ik ook uh, gelopen. <laughs> ik uh, ga dat denk ik niet nog een keer doen. Want na vier uur rennen ben je aardig uh, kapot. En uh, wat ik nu ook nog uh, heel graag doe... Uh, ja, zo drie à vier keer in de week, dat is uh, fitness. En een van de ja, dingen die ik uh, een beetje heb ontdekt tijdens de lockdown, want toen waren alle sportscholen ja, dicht, dat is uh, calisthenics. Oh, okay. En dat is eigenlijk een soort van uh, ja, krachttraining, maar dan met je eigen lichaamsgewicht. Dus je kan je voorstellen dat ik dan uh, ja, op mijn handen sta of, uh, of aan een rekstok uh, hang om allerlei uh, oefeningen te doen, ja, die je ook makkelijker thuis of uh, buiten kan doen en waar je niet uh, noodzakelijkerwijs... Uh, ja naar nou de sportschool hoef uh, ja, te gaan. Buitensporten, ook heerlijk, hè? Ja, ja zeker. En uh, uh, dus geen ambitie meer om nog verder harder te gaan lopen. Wel ambitie om... Nou, je bent nu voor een, een lokale partij. Heb je ook nog ambitie dat je landelijk uh, in de politiek zou willen? Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen uh, landelijke politieke ambities. Uh, ja, waarom ik in de zandvoortspolitiek... Uh, ben beland is voornamelijk omdat Zandvoort mij ongelooflijk uh, na het hart gaat. We hebben natuurlijk een uh, prachtig uh, dorp met 17.000 inwoners en ik denk wat het uh, ja, extra speciaal en bijzonder maakt en wat, waardoor door toch ook die uh, reuring waar ik het eerder over heb uh, in terugkomt is dat we ja, ruim 5,5 miljoen toeristen per jaar mogen verwelkomen. Ja, en dat maakt uh, van Zandvoort toch wel een uh, ja, uniek dorp met ook wel uh, ja, problemen. En dat is wel een uitdaging. Dat is, dat, is, dat is zeker een uitdaging. Ja. En als iets een uitdaging is, dan zet ik daar uh, maar al te graag uh, mijn tanden in. Ja, zo'n dus zandvoorter in hart en nieren. Ja, en uh, nou ja, we hebben um, ook een uh, nummer uitgekozen. Maar ja, je hebt dan geen nummer uitgekozen. Je hebt uh, Californication van de Hot Chili Peppers. Kan je vertellen waarom je die hebt uitgekozen? Ja, ik heb dat nummer eigenlijk uitgekozen omdat ik uh, ja, heel veel gitaren heb gespeeld... En uh, ja, Red Chili Peppers was een van de bands waarvan ik voornamelijk heel veel nummers uh, speelde. En met in het bijzonder uh, ja, Californication. Dus ik dacht, het is uh, ja, wel een mooi nummer om nu te draaien. Geweldige band, goede gitarist. <laughs> ja. Nou, uh, meneer Drommel, Rommel, we gaan weer verder met het uh, tweede gedeelte van uh, de podcast en de opnames voor Zandvoort kiest en um, we gaan het hebben over je uh, partijprogramma maar uh, uh -huh. er zijn al twee debatten geweest. Wat vond je van het economisch debat? Ik uh, ja, vond het economisch debat uh, ja, in die zin uh, wel interessant, alleen ik had toch wel wat meer uh, ja, vuurwerk en actie uh, verwacht wat meer ja, dat tegenstellingen ook werden benadrukt. Alleen Hetzelfde dat, als gisteren bij, uh, bij het sportdebat. Ja, klopt. Toen uh, waren we allemaal eensgezind. Dat is natuurlijk ook onwijs mooi om een keer te zien. Iedereen die stond op. Dus uh, ja, dat is ook weer uh, fijn uh, ja, voor de verandering. Zeker als ik ook eventjes terugdenk aan de laatste raadsvergadering. Maar als ik zo de stellingen zie bij het uh, jongere debat. En als ik jou eventjes met de schuine oog aankijk uh, voor het lijsttrekkersdebat. Ja, dat zijn toch wel uh, ja, de verwachtingen hoog gespannen. We gaan het uh, meemaken. Uh, ik heb jullie uh, partijprogramma doorgespit en uh, ik kwam op een gegeven moment de kreet anti pestpak tegen. Ik wist niet wat dat was. Dus ik ben op het internet gaan kijken en toen kwam ik in het VVD-programma van de Durmse VVD uit. Zelfde kreet, zelde uitleg. Um, ik heb er nog een paar gevonden en die kan ik je straks wel laten zien. Uh, hoe kan dat dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen de Deurnse, de Purmerense en nog een paar dorpen uh, in jullie programma's? Nou dat is eigenlijk toch wel een beetje ook uh, de kracht van uh, de Zandvoortse VVD. We hebben natuurlijk een, uh, een landelijk uh, netwerk en dat ja, betekent eigenlijk dat je op sommige ja, items de krachten kan, uh, kan bundelen. En uh, ja, dat doen we dus ook met het opstellen van de, de programma's. Alleen uh, wat ik het meest interessante vind. En daar hebben we ook eigenlijk uh, ja, het hardst aan uh, gewerkt. Met uh, ja, de partijprogramma uh, commissie. En eigenlijk uiteindelijk ook met de Zandvoortse leden. Ja, dat zijn toch wel die uh, Zandvoort specifieke punten. Uh, ja, daarmee kun je je uiteindelijk natuurlijk uh, onderscheiden. En uh, ja, daar gaat het uiteindelijk ook om. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel uh, vergelijkingen heb gevonden tussen die... Uh, die uh, Partijprogramma's waardoor ik wat minder naar die zandvoorts heb kunnen kijken. Leidt dat niet een beetje af? Nou, in principe uh, kun je altijd zeggen dat het uh, afleidt. Alleen voor ons is het heel erg belangrijk dat we hebben opgeschreven... waar we de komende ja, vier jaar mee uh, aan de slag uh, willen gaan. En mm -hmm. ook waar we voor staan. En dat is ook in ieder geval duidelijk en transparant ja, voor de andere partijen. Uh, maar ook voor zondvoort dus. Kijk, we okay. kunnen alles natuurlijk wel samenvatten in, uh, in één kantje. Ik denk als ik heel erg mijn Alleen die dingen... Ja, ja, als, nee, als ik heel erg mijn best doe, dan ben ik er echt wel <laughs> van overtuigd dat dat gaat lukken. Alleen, ja, er gebeurt zoveel meer dan ik uh, kan vatten op dat ene kantje. En uh, zeker uh, ja, als je wil weten wat je kan verwachten. Weet je uh, aan uh, ja, de, de verwachtingen ook uh, waar we kunnen maken. Is het goed om in ieder geval ook voor elkaar, straks voor de nieuwe fractie... Ja, het een en ander op uh, papier te hebben geschreven. Oké, okay. nou we komen er een paar tegen straks. Want die hebben ook betrekking op Zandvoort, dat klopt dan wel. Um, vijf hoogtepunten. Een dorp waar het fijn wonen is. Een bloeiende lokale economie. Mm -hmm. Waardevol samenleven. Een veilig dorp. Een gemeente die klaar staat voor Zandvoort. Wat is voor jou persoonlijk uh, het belangrijkste uh, punt? Nou, wat het belangrijkste punt voor mij is, en dat proef ik eigenlijk ook wel in de hele samenleving. <gacht> zelfs ook wel landelijk, Dat is toch wel het thema wonen. Je ziet dat de huizenprijzen ja, de pan uitreizen. reizen. Uh, ja, en dat veel ook voornamelijk jongeren achter het net vissen. Uh, en dat er ongelooflijk veel uh, gebouwd uh, moet worden. Mm -hmm. Ook de landelijke politiek die zegt er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden voor uh, 2 2030. Ja, en dat, betekent, dat vertaalt zich natuurlijk ook terug uh, naar Zandvoort. Ook in Zandvoort moet uh, ongelooflijk veel uh, gebouwd uh, gaan worden. Uh, en dat is denk ik ook een van de ja, belangrijkste thema's voor komende gemeenteraadsverkiezingen. En ik denk dat we er allemaal mee eens zijn dat er gebouwd moet worden. Ja, de vraag is meer natuurlijk voor wie en hoe er gebouwd moet gaan worden. En waar. En waar, uiteraard. Nou, dan heb je al drie punten bij elkaar. Ik heb weer een prachtig plan voorbij zien komen van de week van OPZ. Ongeveer ja. heb je dat ook gezien. Maar het is ook uh, punt één van jullie uh, partijprogramma. Daarom zetten we vaart achter projecten zoals Curidex, de Duinwachter, Entree en de Badhuisplein. Hoe ga je daar vaart achter zetten? Want de Badhuisplein zou op 1 oktober ontruimd moeten zijn... en de Passages zouden op 1 april 2021 ontruimd moeten zijn. Um, de voormalige VVD-wethouder is daar de portefeuillehouder van. Hoe ga je dat vlot trekken? Nou, het belangrijkste, als je ergens uh, vaart achter wil zetten... want zeker in uh, de gemeenteraad, je zit daar uh, met elkaar... in ieder geval niet in je eentje... en je hebt ook nooit, uh, als het goed is, uh, de meerderheid... want dat zou ook niet gezond zijn... Ja, wat voornamelijk belangrijk is om er vaart achter te zetten, is om het ja, met elkaar te doen. In ieder geval die samenwerkingen aan te gaan. En dat is wel echt ja, het meeste, meeste van belang. Waar ligt het aan dat dat dan niet gelukt is? Want die, die plannen die lopen echt al, al heel, heel lang. En uh, je zegt zelf samenwerking. Er was, was een breed gedragen raadsprogramma. Daar stond het ook in. En volgens gebeurt er uh, minimaal niks. Hoe, hoe zit dat? ja. Vanuit persoonlijk oogpunt uh, ja, ben ik er stellig van overtuigd... om vooral uh, vooruit uh, te kijken. En het niet zozeer... Uh, dat nog, de vraag is ook Ho hoe, hoe ga, hoe, ga hoe je dat nu voor te kijken. Ja, zo, wat, wat ik al uh, aangaf is in ieder geval binnen de Raad... is het belangrijk om uh, ja, die overeenstemmingen te bereiken. Uh, maar ook ja, daarbuiten. Uh, ja, in Nederland is het wel zo dat als er iets gebeurt... iedereen heeft het recht om een uh, bezwaar te maken. En dat is ook goed. Maar dat heeft ook deels uh, z'n keerzijde. Mm -hmm. En dat betekent dat uh, ja, processen gewoon uh, vertragen. En... Uh, ja, om dat vlot te trekken. Uh, dat is eigenlijk om dat van tevoren te tackelen. En ook de mensen die dat betreft. Dus bijvoorbeeld omwonenden. Om die zo vroeg mogelijk uh, mee te nemen. Uh, ja, om gewoon uh, ja, de juiste verwachtingen te scheppen. Want op het moment dat je uh, bijvoorbeeld aan bewoners vraagt. Uh, ja, actief vraagt van wat er gebouwd moet gaan worden. Of uh, hoe hoog iets moet wo worden. Ja, op het moment dat je ze vroeg meeneemt. Dan zijn ze ook niet verrast. En dan is de kans dat er wordt uh, ja, geprocedeerd. de mensen is ook vele malen kleiner. De mensen bij het Badhuisplein, die waren niet verrast hoor. Die wisten al lang dat ze eruit moesten. Dus dan denk ik van ja, ja dat... persoonlijk zou ik ook uh, denken van uh, ja, de, zeker voor Zandvoort, uh, als we kijken naar het, uh, hmm. ja, het, het belang voor Zandvoort. Ja, is het het handigste om zo snel mogelijk uh, ja, het Badhuisplein uh, leeg te maken. En, uh, de schop in de grond te stoppen. We gaan zien of dat je in je coalitie voorkomt. De harde bouwnorm van de gemeente zorgt ervoor dat nieuwbouwprojecten moeilijk van de grond komen. Wat is die harde bouwnorm? Ja, We hebben nu een verdeling die heel stellig stelt. Er moeten 30% sociale huren gebouwd worden. 40% in het middensegment en 30% Duur. in het hogere segment. Mm. En wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat je kan je heel goed voorstellen... dat bijvoorbeeld ja, de grond in Nieuw-Noord, dat heeft net een ander dan bijvoorbeeld de grond bij het Watertorenplein of bij de entree. En op het moment dat je voor elk, proje elk specifiek project heel stellig die norm blijft uh, hanteren, mm -hmm. ja dan kan het zijn dat het lastiger is om er een uh, ja, positieve business case uh, uit te halen. En ik kan je één ding mee vertellen. Ja, die bouwer gaat echt niet die schop in de grond uh, steken op het moment ja, dat hij er niet uh, iets aan kan verdienen. En daar is uh, mijn inziens ook helemaal niks mis mee. Nee, maar dat is ook logisch. Uh, jullie willen ook graag uh, voorrang geven aan, aan uh, politieagenten, leraren, uh, maar we hebben al tekort. Uh, hoe, hoe ga je zoiets in, in een coalitie brengen? Of, joh, wij willen voorrang voor de politieagenten. Nou, volgens mij is dat op dit moment niet echt uh, aan de orde. Maar het is wel heel erg belangrijk om voor, voor doelgroepen, zeker als er een tekort kort, te kort, uh, dreigt te komen. En uh, waar ik bijvoorbeeld ook uh, aan zit te denken is uh, docenten, leerkrachten... Ja. Uh, ja Dan vind ik het, zou ik het wel een heel mooi gebaar vinden als we die ja, docenten, die we ook natuurlijk onwijs hard nodig hebben op uh, de Zandvoortse basisscholen, ja, als we die ook in ieder geval een plek uh, kunnen bieden in, uh, in Zandvoort. Oké, okay, uh, we gaan een stukje verder en uh, deze komt ook uit permanent overigens. Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rond afval, containers, graffiti en andere overlast moet beter worden aangepakt. Um, dat is een mooi kreet, die zie ik ook in, in, in meerdere partijprogramma's staan. Mm -hmm. Maar hoe gaan we daar nou mee om? Wat gaan we daar aan doen? Concreet? Concreet. Nou ja, wat ik eigenlijk ook zie gebeuren... en dat zijn hele mooie initiatieven van, van zandforters... die eigenlijk het heft in eigen handen nemen... en zich verantwoordelijk voelen voor de buurt. En ook gewoon bijdragen aan een, aan een schone buurt. En schoon, denk, de schoonloopprojecten. Ja, exact. En ik denk als we dat soort initiatieven ook ja, kunnen ondersteunen... even losstaan van de gemeentelijke taken... om ja, een schoon zandvoort te voor Een schoon zandvoort te zorgen, ja, dan denk ik dat we, ja, dan denk ik in ieder geval dat we, ja, twee vliegen in een één, één klap uh, slaan. Want uh, ja, een schoon zandvoort is een aantrekkelijke zandvoort, en zeker als er badplaats, zijnde ja, wil je dat uh, natuurlijk wel uh, uitdragen. Ja, dat is een beetje de uitstraling van het, uh, van het geheel, ja, uiteraard ook. Bijvoorbeeld, als je naar het strand kijkt, ja, het meest aantrekkelijke strand is natuurlijk een uh, schoon strand. Ja, en ik denk dat iedereen die uh, ja, verantwoordelijkheid uh, ook heeft, mm. oké. Okay. Uh, het tweede muziekje wat je uitgekozen hebt. Het tweede muziekje dat ik uitgekozen heb. Ja, ik heb al eerder natuurlijk in de intro uh, benoemd dat ik veel sport. En als ik sport, dan luister ik ook uh, graag naar uh, MM. Dus vandaar dat ik een uh, nummer van MM heb gekozen en dat heet uh, Loose Yourself. Dan gaan we dan aan luisteren. Tot zo. Sees everything you ever wanted. One moment. you capture? It, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he yo. His mouth, but the words won't come out. He's choking. How everybody's choking now. The clocks run out, time's up, over, plow snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this old Rhapsody back. As we move toward a new world order, a normal life is boring. But superstardom's close to postmortem. It the fucking roof off like two dogs cage I was playing in the beginning the mood all changed I've been chewed up and spit out and booed off stage but I kept priming and stepped right in the next cipher best believe somebody's paying the Pied piper all the pain inside amplified by the In het tweede gedeelte, na een, een prachtig sportmuziekje, gaan we weer uh, door met uh, meneer Drommel. Um, een quote van jullie, wij zijn voorstander van het aanleggen van een echte ringweg om Haarlem. Dat is mooi. Een Kennemer tunnel vergroot bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Zandvoort in de toekomst. Daar heb ik zo over nagedacht. Ik heb ook gekeken hoe dat nou moet. Je kan van de A9 naar uh, de, de Randweg, de Randweg is de Randweg. Mm -hmm. Maar wat voor voordeel zou ze een tunnel hebben naar, voor de bereikbaarheid van Zandvoort. Want de rotonde in Bloemendaal blijft de rotonde in Bloemendaal. Heemstede aard blijft Heemstede En daar zal de weg nooit veranderen. Nee, dat, dat klopt. Alleen, ja, je, je kan het zelf ook aan de lijf ondervinden. In Haarlem staat het ongelooflijk uh, vaak vast uh, met auto's. En hier in Zandvoort zijn we toch ook voor onze ja, bereikbaarheid. En dat is toch uh, een belangrijk aspect, ook voor onze inwoners, maar ook uh, voor Zandvoort als uh, toeristische badplaats. Ja, dan is die bereikbaarheid is, uh, toch wel es echt uh, essentieel. Is dat niet de andere kant op, denken? Want de auto's stoppen in Zandvoort en dat bouwt zo terug als file. Dus als ik de Zandvoortslaan vier keer zo breed zou maken... zouden die mensen door kunnen rijden. Ja, maar die, onze, onze gasten en Zandvoorters... als ze terugkomen van werk... die moeten ook echt in Zandvoort Eens? komen. Dat is, dat is ook iets wat moet gebeuren. En ik weet wel dat die Kennemer Tunnel... dat is misschien wel echt een, een longshot. Wellicht een droom. Maar op het moment dat je zaken niet benoemt... Hmm. Ja, dan gaat het ook nooit, nooit gebeuren. En daarom hebben we het ook ja, opgeschreven... om in ieder geval een signaal af te geven... dat wij in ieder geval... Uh, ja, graag uh, zo'n tunnel zien. Ja, wat ik dan, dan mis, uh, is, is de rest. Waarom niet eerst Noord ontsluiten bijvoorbeeld? Nou, Als je je heel goed uh, hebt uh, doorgespit in het uh, programma... daar is, moet in ieder geval ook uh, opgenomen staan dat we ook zijn voor... Uh, ja, een betere ontsluiting van Nieuw-Noord. Het is denk ik ook al ja, door meerdere uh, partijen genoemd. Mm -hmm. Maar zeker Nieuw-Noord, dat ontwikkelt zich uh, enorm. We hebben nu natuurlijk dat project Zandvoort... Uh, met die ja. twee grote appartementengebouwen. We kunnen straks, als het goed is, op uh, relatief korte termijn... ook nog uh, de Curidex met uh, mm -hmm. 300 woningen. Nou, dat levert uh, ja, dat wellicht uh, woningen op voor uh, ruim 600 mensen. Vandaar ja, Die verplaatsen zich natuurlijk ook. Mm -hmm. Dus ja, het onderzoek naar die ontsluiting dat het voor eens en voor altijd duidelijk is... wat de mogelijkheden zijn en de onmogelijkheden... ja, ik denk dat dat wel goed is voor Zandvoort. Want dan okay. kunnen we die discussie ook een keer... voor eens en voor altijd met elkaar beslechten. Ik denk dat die discussie de komende vier jaar... echt gevoerd moet worden. Mm -hmm. uh, u haalt zelf al aan dat er veel meer gewoond gaat worden. De industrie gaat omhoog, dus die zal echt gevoerd moeten worden. Dus we gaan zien hoe dat komt. Uh, Nummer twee is een bloeiende uh, lokale economie. De toeristenbelasting gebruiken we... voor de lasten van de toeristen verminderen... De openbare ruimte te verbeteren en voor verbetering kwaliteit van recreatie en toerisme. Um, wat, wat stelt u daarbij voor? Nou, Zandvoort is uh, bij uitstek natuurlijk een, uh, een badplaats in eerste instantie. En we zijn ook ja, financieel onderwijs uh, ja, afhankelijk van die toerist. En iedereen die uh, heeft indirect of direct ja, te maken met ja, inkomsten uit mm het -hmm. toerisme. Iedereen heeft wel eens, uh, toen hij, uh, toen hij uh, ja, tiener was, gewerkt uh, op het strand uh, bijvoorbeeld. Dus dat is uh, ongelooflijk uh, belangrijk. En uh, ja, wat je wel al aanhaalde, die toeristenbelasting. Uh, een toerist die hier uh, verblijft, die bestreedt ook ongeveer uh, ja, 20 euro meer dan een uh, daggast. Uh, dus dat brengt Zandvoort onwijs, uh, onwijs veel. Mm -hmm. En ja, om het aantrekkelijk te houden, en voor de inwoners, en voor onze bezoekers... Ja, is een uh, ja, aantrekkelijke openbare ruimte... Een mooie boulevard om uh, zomers te flaneren. Wat vind je van de openbare ruimte in het dorp? Ja, Daar hebben we het uh, ook wel vaker over gehad, over de openbare ruimte in ja, het dorp. Maar, daar dus, heeft iedereen het over. Dus. Maar persoonlijk <laughs> vind ik dat het, uh, dat het uh, verbeterd uh, zou kunnen worden. En ik zou daarmee graag ook uh, ja, de ondernemers willen, willen uitdagen. Want de uitstraling van het dorp dat heeft en te maken met de openbare ruimte... maar bijvoorbeeld ook uh, van alle ja, panden en de gevels. Dat ben ik uh, uh, met je eens... Maar de uh, openbare ruimte gemeentewijs loopt door de lopen uh, loopt hierachter, is opengebroken met glasvezel en elektrokabels, stenen worden erin teruggegooid. Dat nodigt voor de ondernemers niet uit om hun, uh, om hun eigen ding uh, groter te maken als de gemeente al achterblijft. Nee, absoluut niet. Dus daarom denk ik ook dat je met elkaar die commitment uh, moet uh, uitspreken. Okay. En daar moet uh, ja, de gemeenten ook wel echt uh, het goede voorbeeld uh, geven. Okay. En wat ik zelf ook heel graag uh, zou zien is bijvoorbeeld dat uh, ja, een wandelroute wat uh, aantrekkelijker wordt. Bijvoorbeeld vanuit de Kerkstraat richting de Haltestraat. Zeker als we uh, de afsluiting van de Haltestraat in de zomerperiode, in de avonden gaan... Ja, continueren met elkaar, ja, dan zou het ongelooflijk mooi zijn... als we een betere verbinding weten te leggen tussen de Kerkstraat en de Haltenstraat. Ja, dat is geprobeerd met die vierkantjes. Ja, het is gebeurd met die, geprobeerd met die vierkantjes. Maar ik zie tegelijkertijd ook uh, op de pleinen met gele, met gele verf vakken aangebracht... waar fietsen staan. Ja, dat zijn toch maar allemaal obstakels die er in ieder geval voor zorgen... Ja, dat de looproute minder ja, duidelijk is uh, voor de toerist. En dan kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Nou, eens, maar die, die fietsvakken zijn ook al aardig. Want overal stonden fietsvakken en dat is daar weer uh, mee opgelost. Maar ik zou het mooi vinden als we dat uh, toch, ja. toch even iets ja. beter weten in te richten. We zien uh, het raadsvoorstel met spanning tegemoet. Uiteraard. <laughs> Waardevol samenleven. De zee hoort bij Zandvoort. We vinden daarom dat het voldoende ruimte moet voor waterrecreatie. Bijvoorbeeld... Zeilen, surfen, suppen, kitesurfen. Een Tijd geleden is de wind de, de, de aangenomen: hè? Uh, Familiestrand, Sportstrand en uh, Surfstrand. Nu gaat er een, een, een prijsvraag komen een uh -huh. jaar rond de uh, watersportvereniging. Waar moet die komen? Of wat zou de VVD hem het liefst willen hebben? Na nou, de meest logische plek, en daar is er natuurlijk ook al eerder over gesproken, dat zou uh, de spot zijn. Dat is uh, ja, bij uitstek een logische plek. Mm -hmm. Alleen wat ik juist mooi vind aan die uh, prijsvraag. Is dat eigenlijk iedereen uh, wordt uitgedaagd om eventueel met een uh, goed plan te komen. En uh, ja, er zijn in ieder geval hele heldere en duidelijke ja, criteria uh, geformuleerd. Waarin ja, locatie ook een van die criteria mm -hmm. uh, is. En, Daaruit ja, bleek dat er eigenlijk maar twee kandidaten waren. Dus waarom dan die prijsvraag? Ja, die pr daar kijk. Je. Ik wist zelf altijd meer van, uh, van de filosofie om uh, vooruit te kijken... en niet zozeer uh, achterom. Want mm -hmm. ik heb gehoord, dan uh, ja, loop je alleen maar het risico om te, om te struikelen... Of oh, je te had er nee, nu gewoon met, met die twee luien aan tafel kunnen gaan zitten. Alleen uh, wat ik uh, begrijp, op het moment dat je zegt... we willen het niet aan één partij gun, mm -hmm. gunnen... Ja, dan ga je, kan je met twee uh, partijen om tafel gaan zitten... Maar ik vind juist een, een, een prijsvraag om mensen uit te dagen om met een mooi plan te komen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een ontzettend ja, het was interessant een, het, was hier, het was een mooi uh, boekje van de prijsvraag. Dus we gaan zien wat eruit komt. Nou, die plaatjes die beloven in ieder geval heel <lacht> ja, veel. En mocht het een beetje in de buurt uh, komen, dan denk ik dat we ja, in Zandvoort een onwijs mooi uh, watersportcentrum rijker gaan worden in de boek. Dat ben ik zo met u eens. Dat, uh, het ziet er heel gelikt uit. Um, ik wil het toch even over pesten hebben. Wat is een pestpact, anti-pestpact? Ja, wat je toch altijd uh, nog merkt... is ook op, uh, op basisscholen en scholen... Uh, dat er altijd kinderen blijven die uh, gepest worden. En we hebben het opgenomen in ons uh, programma... omdat we, ook al gaat er heel veel ja. aandacht naar... ja, die aandacht moet je wel vast blijven houden. Want kleine kinderen worden groot... en dan komen weer nieuwe kinderen. Pesten. Ja, dat is Ja, dat is kennelijk... Uh, ja, uh, altijd teleurstellend om uh, ja, te hmm. zien... Uh, maar maar het hoe? Is wel ik, ik wil even terug naar het antipestpact. Uh, is daar een voorbeeld van? Uh, bestaat dat al? Of ga je dat zelf uh, ontwikkelen? Nee, er zijn al voorbeelden okay. van. En uh, in principe, ja, je hoeft niet uh, opnieuw het wiel uit te vinden. Nee. Uh, dus dat gaan we ook zeker niet doen. Oké, okay, nou. Wij en, zijn ik denk dat is, en ik denk dat scholen daar al onwijs goed uh, mee bezig zijn. Mm -hmm. Ik ben benieuwd wat, wat dat... Ik heb het nog niet kunnen vinden. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat, uh, hoe dat bestaat. Um, een veilig dorp... ...aangifte kan doen op het bureau, internet, telefoon of via de eigen wijkagent. Uh, op het ogenblik is dat, uh, is dat moeilijk. De politie uh, die verplaatst zich door heel land, hè, mm -hmm. Als land. Wat gebeurt in Bloemendaal is iedereen in Bloemendaal en andersom. Willen wij terug naar een detachment politie terug is antwoord? De VVD? Nee, ik denk dat het voornamelijk uh, belangrijk is om uh, ja, capaciteit daar te hebben waar het uh, nodig is... Uh, dus daar is in ieder geval flexibel uh, mee om te gaan. Mm -hmm. En ik zie dat, uh, ja, dat politie uh, Kennemer -Kust daar al onwijs uh, goed mee bezig uh, is. Maar dat impliceert dus wel dat je niet om acht uur s'avonds naar het uh, politiebureau kan gaan? Nee, ik denk dat het ook uh, niet realistisch is om ja, tijdens alle tijden alle posten te bemannen. Uh, maar gemak bedient, uh, bedient de mensen mm -hmm. natuurlijk. En uh, ja, als ik uit eigen ervaring spreek bijvoorbeeld uh, ook digitale middelen om aangifte te kunnen doen, bijvoorbeeld uh, via de app. daar heb ik zelf ook hele goede ervaringen mee. Uh, maar niet voor iedereen is dat toegankelijk en daarom vind ik het ook belangrijk dat er ook momenten moeten zijn natuurlijk om uh, fysieke aangifte te kunnen doen. oké. Okay, nou die zijn er zeker overdag. Mm -hmm. een gemeente die klaar staat voor zandvoort is de laatste en uh, daar zijn we ook een beetje aan het eind van uh, het latijn zou ik zeggen. Um, ik heb je een paar keer samenwerking horen uh, zeggen. En dat is ook een mooie uh, laatste punt. De samenwerking met ambtelijke, uh, ambtenaren van Haarlem. De VVD was altijd moeilijk eens tegen dit uh, plan. En wilde uh, to tot aan een paar maanden geleden ontvlechten. Um, nu voel ik heel langzaam een ommezwaai. In, zie ik zie ook in het programma. We moeten kijken waar, de, uh, waar het wel nuttig is. Van waar die ommezwaai? Nou, wat we eigenlijk ook hebben gezien, is natuurlijk die bestuurskrachtmeting. Ja. En uh, ja, de eerste ja, effecten van die bestuurskrachtmeting zijn toch wel uh, ja, dat het positieve effecten heeft natuurlijk, uh, ook die, uh, die samenwerking. Uh, en dat uh, zien wij ook. En daar willen we ook eigenlijk op blijven, blijven inzetten. Mm. En wat ik tegelijkertijd ook zie, zeker met de decentralisatie, er zijn onwijs veel taken ook uh, overgeheveld naar uh, gemeentes. En die lossen dat nu op dit moment vaak op in een soort van regio Naal, uh, verband. En er zijn geen regioverkiezingen. Dus inwoners nee. hebben daar vrij weinig uh, ja, over te zeggen. En op het moment dat jij een onwijs kleine gemeente bent, dan kun je ook minder, uh, minder zelf doen. Dus dan verlies je daar ook nog uh, extra grip op. Wat we tegelijkertijd wel ook zien, is dat uh, Zandvoort ja, ook een unieke badplaats, een unieke mm -hmm. dorp is. Het uh, is heel, heel simpel. Haarlem heeft geen strand. Haarlem heeft geen zee. Nee. Dus dat vraagt toch ook om een uh, ja, bijzondere en speciale expertise... En ook uh, ja, de horeca in Zandvoort is uh, absoluut niet te vergelijken met uh, die in, uh, in Haarlem. Dus juist op dat soort vlakken zouden we ja, wel onze eigen expertise willen okay, inbrengen... Dus, en wat meer aan de lat staan. Dus je, je ziet voor de, de grote rechte lijnen zie je wel samenwerking... maar voor uh, specifieke dingen, hè, strand, economie, toerisme... zou je een groep ambtenaren uh, specifieke Zandvoorts willen nemen? Ja, want het is echt een uh, ja, Zandvoorts uh, specialisme. Mm -hmm. nou ja, en dat moet je dan ook op die manier... Uh, uh, invullen. En ik denk dat je op, dat, op die wijze Zandvoort veel beter kan uh, bedienen. En als ik ook een beetje de partijenprogramma's van andere partijen rondwissel, dan uh, vermoed ik dat we er wel op dat uh, punt wel uit moeten komen. Nou, dat is een ommezwaai, omdat uh, VVD altijd tegen was. En nu zie ik bijna alle programma's toch wel de splitsing uh, economie, toerisme en grote lijnen, die uh, de WMO noem maar op, dat die dan wel goed gaan. Met Rommel, we zijn aan het einde... Heb ik wat gemist wat u nog kwijt wil in uw programma? Ik moet uh, eerlijk zeggen, Ben. Je hebt je onwijs goed uh, voorbereid en je hebt uh, niks gemist. <laughs> <Okay>. <laughs> nou, dan uh, krijg ik straks nog <laughs> de kans om uh, de pits te maken. Het uh, derde muziekje? Ja, het derde muziekje. Ik ga normaal gesproken ook graag naar uh, dancefestivals. Nou, dat heb ik de afgelopen drie jaar niet meer uh, uh, kunnen doen. Dus ik heb ook een, uh, een uh, dance muziekje uitgekozen. En dat is er wel eentje, toch een uh, soort van klassieker. En dat is uh, Gotta Let You Go van uh, Dominica. Oké, okay, dankjewel voor het gesprek. Een stukje meneer Drommel is geheel voor u. U krijgt één minuut de tijd om te vertellen van waarom ze nou op de Zandvoortse VVD moeten stemmen. Ga uw gang. Yes, dankjewel. De komende jaren worden belangrijk voor Zandvoort. Er moet flink gebouwd worden en de terugkomst van de Formule 1 is een katalysator voor grootste ontwikkelingen. Deze kansen willen wij graag benutten voor onze inwoners en ondernemers. Dat vereist in ieder geval een positieve en een constructieve houding. Alleen op deze wijze kunnen we van Zandvoort een werelddorp maken. Dus ik uh, dus ik zou zeggen, stem 16 maart op de Zandvoortse VVD. Uh, kort en bondig. Uh, dank u wel voor het gesprek. En ja, dan dus houden we van kort en bondig. Veel, uh, veel succes bij uh, de verkiezingen. Hoeveel zetels verwacht u? Minstens drie. Oké, okay, we gaan het zien. Dankjewel. Zandvoort, Zandvoort. Eerst lekker uitwaaien. En dan een ontdekkingstocht door dat mooie dorp in de Duinen. Met zijn geheel eigen sfeer.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 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn ik ben niet gek en maar ook een schoon. maar ik ken mezelf en moet dit niet kwijt. 130 op de vluchtstrook zolang we samen zijn je vraagt me waarom ik je ontwijk omdat je rondjes om me heen loopt, jij bent zo jij dit was als ik me omdraai je omzing Ventilatie. Ik dacht dat de liefde, dat bestaat niet Maar schijn me drie, ik kijk hoe Cupido weer actie. Zo veel frustratie En luister ik Ik wil niks liever, ben verblind door je liefde Ja en als je me mist Laat het me beter zitten zijn wat ik aan, aan, aan ben. Ik voel dat je niet wegloopt En met de nacht verdwijnt 130 op de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 Je maakt me maar in het Spaans ook een irritaties. Weinig communicatie, of niet aan je reputatie. Nee, we worden pas 1 als je werkt met me. Of we doen aan de zaak. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1.